Manchester United, Schalke. Zolang het 0-0 blijft, blijft het spannend. Ronald van der Geer en Frank Wilaars. 17 minuten onderweg en 0-0 is het inderdaad nog steeds. U heeft geen doelkansen gemist, dus wat dat betreft kunnen we gewoon doorgaan waar we gebleven waren. inderdaad bij die 0-0 ingooi voor Manchester in de richting van Andersson. Anderson. Even kijken of hij zijn tegenstander gaat opzoeken. Nee, Papadopoulos laat hij met rust. Geeft de bal aan Nani. Voorzet komt. Die moet voor Noyer zijn. Er wordt wel een klein beetje in de weg gelopen. Maar Noyer plukt die bal rustig uit de lucht. Kijkt nog even naar Berbatov. Alles goed met je jongen? Ja hoor, prima. En dan kunnen we lekker doorvoetballen. Noyer die een uit... Zo, die kan behoorlijk uitgooien. Zover kan menig doelman niet eens trappen. Bal over de zijlijn via En Dus kan Schalke op de helft van Schalke gaan ingooien. En dat gaat een stuk minder ver dan dat Nooijer dat zojuist deed. Dus uh, nu even terug in de achteruit richting Heuwedes. Achterin centraal bij uh, Schalke. Breed leggen. Naar Metzelder. Metzelder uh, zal dat lekker vinden. Zegt dat hij zonder dat masker kan uh, spelen. Maar dan moet hij wel wat eerder die bal uh, naar voren toe schieten. Eerder dan dat Berbatov bij de bal is. Bal over de zijlijn. Schalke mag nog steeds gooien. Wat heeft Ranjik bedacht? Want uh, tot nu toe ziet het er nog niet naar uit dat Schalke iets bijzonders in petto heeft. Het is ook niet dat het uh, Manchester heel vroeg vastzet op de eigen helft. Of dat soort zaken. Dat je denkt, van, nou ze proberen vlot in balbezit te komen. En zo Manchester een beetje te overrompelen. De Duitsers pakken dit voor zover je het uh, zo kunt noemen. Heel geduldig aan in de openingsfase van deze wedstrijd Escudero. Escudero legt de bal dan diep richting Raúl. Hij zal de man van de goal zo ongeveer moeten worden. Maar tot nu toe deze wedstrijd ook nog niet gezien. Hij leidt ook balverlies. Maar er wordt alweer terugveroverd op het middenveld. Keurig gedaan aan die linkerkant. En dus kan Raúl opnieuw gaan opbouwen via Baumjohan ook onder andere. En dan is de ruimte natuurlijk aan de rechterkant gevonden bij Uchida... Breed leggen en uh, dan zoeken naar de man in de diepte. Dat moet Raoul zijn, wordt niet bereikt. Zit goed een been tussen uh, van uh, Smalling. Smalling werkt dan uiteindelijk weg. Farfan pikt daarop. Farfan legt breed naar uh, Papadopoulos. Papadopoulos zoekt de ruimte, maar het is heel druk voor de goal. Veel rode hemden, veel Manchester United. En dus staat hij daar nog altijd met die bal. Zoeken naar de vrije man. En die vindt hij dan aan de linkerkant bij Escudero. Escudero, te hoogte van het schapsopgebied. Aan die uh, linkerkant eventjes een balletje terug op Baumjohan. johan Baum johan ...is 10 meter van het schafstofgebied verwijderd... ...als hij besluit om een steekbal te geven op Raúl... ...die wel bewoog binnen het 16 meter gebied van Manchester United... ...maar die bal is niet voldoende. Hij gaat dus aan de Spanjaard en zijn directe bewaker Smoling voorbij... ...en dus het balbezit ook weer ingeleverd aan Manchester United... ...dat niet in een al te hoog tempo speelt... ...buitengewoon voorzichtig en gedoseerd. Deze wedstrijd is aangevangen en toch vooral... ...het jonge hondengedrag overlaat aan Schalke 04, de ploeg die moet... ...met alle, voor alle duidelijkheid Manchester United... Staat hij op een 2-0 voorsprong en vindt het wel prima zo als Skolse opent met een prachtige bal trouwens. Van links naar rechts naar Valencia met twee mensen voor hem. Uiteindelijk verliest hij het duel omdat er een overtreding wordt gemaakt door Draxler. De jonge middenvelder die iets te ijverig is in het veroveren van de bal op Valencia. Ja, Valencia valt dan vrij gemakkelijk. En de scheidsrechter uit Portugal besluit dus om een vrijtrap te geven aan Manchester United. Ter hoogte van het schasselgebied van de Duitsers aan de rechterkant. En dat allemaal na een minuutje of 21 spelen. En nog altijd die 0-0 stand. Het is een lichte vorm van obstructie. Maar goed, ik heb al zwaardere tackles gezien die de Portugese gewoon heeft door laten gaan. Nou ja, buitenkantje voor Manchester. Als zij de goal maken, dan kun je gevoelig aannemen dat de wedstrijd voorbij is. Komt die vrije trap eh, richting eh, penalty stip. Oeh, daar gaat de door onderdoor. Eh, dus kan eh, Berbatov daar opvangen. Krijgt hij nu de bal weer terug. En dan staan er ineens twee mannen van Manchester vrij voor de goal. Wordt die bal nog weggewerkt Daardoor door dus En zo komt eh, Schalke daar goed weg. Was daar toch ineens die mogelijkheid. Voor Manchester. Heuwe dus goed ingegrepen. Goede steekbal ook zegt op Berbatov. En dan staan er ineens twee Engelsen vrij voor de goal. Nani was er in ieder geval één van. Die stond bij de tweede paal helemaal vrij. Maar Berbatov krijgt die bal daar niet. Wel een corner voor Manchester richting de eerste paal moet zijn voor Noyer. Die plukt de bal keurig uit de lucht. Manchester heeft ervoor gezorgd dat Schalke weer even uit het probleem is. En daar komt de counter. Snelle spelhervatting ja, van Noyer. Logischerwijs uiteindelijk Verfan niet gevonden aan de rechterkant. En de bal dus weer in Engels bezit. Waar de Braziliaan Rafael en Smalling elkaar de bal toespelen. Uiteindelijk Rafael met een lange bal bedoeld voor Valencia aan de rechterkant. Maar niet te belopen. Voor die aanvaller van Manchester United. En Scudero mag dan weer gaan ingooien. Namens uh, Schalke 04. Garbiola zit op de tribune deze avond. En dat is logisch. Want hij kan hier de toekomstige tegenstander gaan bekijken in kijk, de finale. Met is ja, hij is uh, verbaasd blijkbaar. Maar op 28 mei op Wembley in Engeland dus staat uh, Barcelona tegen een van deze twee ploegen. Vul maar in Manchester United. In de finale van de uh, Champions League. Baum Johan nog eens met een uh, forse tackle. De ontvanger van die tackle bij Manchester United is Johnny Evans. De centrale verdediger. Een vrije trap gegeven aan Manchester United. We spelen inmiddels hier 22 minuten met nog altijd dus 10-0 stand. Bam Johan die in de positie speelt in ieder geval van de man die de ideeën moet hebben. Maar, voor, maar vooralsnog is hij meer een stofzuiger en schoffelaren in dienst van Schalke. Dat inmiddels weer de bal heeft overgenomen. Op het moment dat ik het zeg leveren ze hem in op het middenveld bij Manchester. Rafael, twee, drie man in zijn nek. Die in ieder geval wel enthousiast zijn. Papadopoulos is de man die de overtreding maakt. En vervolgens de discussie aangaat met de scheidsrechter. Wordt nu weggestuurd door de heer Proenza. En dus de vrije trap kort genomen door Manchester. Rustig uh, het rondspelen van uh, de Engelsen. Even in de achteruit richting Evans. Evans die uh, de bal maar bij zich houdt. Gewoon op de eigen helft. Even om zijn as draait. Nog een keertje om de as draait. Hup, dan maar terug naar Van der Sar. Ja, Manchester hoeft niet. Zoveel is inmiddels al wel duidelijk. Smalling dan weer terug. ...naar Van der Sar. Nou, dan maar aan de linkerkant proberen bij de aanvoerder. Bij O'Shea. Die moet dan uiteindelijk wel iets aanvallends gaan bedenken. En doet dat via Andersson. O'Shea met de diepe bal richting Andersson. Andersson, bal over de zijlijn. Ja, als je zo weinig je best doet om er echt iets van te maken... ...gaat hij vanzelf alweer naar Schalke. Via de zijlijn gaat het ook gebeuren. Net wat druk gezet door Schalke, maar niet met heel veel overtuiging. Daarom dus konden ook... De Engelse verdedigers er uiteindelijk vrij gemakkelijk uitkomen. En dus toch opbouwen. Ondanks dat Raoul. En ik dacht dat Farfan was. Toch wel druk zetten op die Engelse laatste lijn. Dus lange bal van Noyer Wordt niet zo heel best behandeld door Evans. Daardoor balbezit voor Chalke 04 4 Met Escudero. Met dan een foute paas. Die uh, gegeven wordt. Ik dacht dat het Baum Johan was die in de fout ging. En dan kan met uit het eruit. Wordt Berbatov gevonden op de rand van het schrassroepgebied. Het verlengen naar Nani. Nani, rand schrassroepgebied vanaf links naar binnen. Dan de voorzet geven. Tegen Uchida aan. En dan pakt Nani de Portugees die bal toch weer op bij de cornervlag. Aan de linkerkant. Nu Gourado ook ter assistentie. Ter verdedigende assistentie. Maar kan niets anders doen dan die bal over de zijlijn tikken. En dus mag Nani nu gaan ingooien aan de linkerkant namens Manchester United. Bij de cornervlag dus van Schalke 04. Kijk, nee, de bal is zelfs over de achterlijn gegaan. En de scheidsrechter geeft dus een corner die vanaf links genomen mag gaan worden. De vijfde corner voor Manchester United in 25 minuten. De bal komt, dan blijft staan, Logisch, want die bal komt een eind van zijn goal vandaan. En uiteindelijk is het Smolling die de bal over de goal koopt van Schalke 04. No Schalke is weer even ontsnapt. Een doeltrap voor de ploeg uit Duitsland. Die straks afscheid neemt van dit Europese podium. Al afscheid heeft genomen van de competitie. Met onder meer een 4-1 nederlaag. Kansloos onderuit tegen Bayern München het afgelopen weekend. Maar nog wel een prijsje in het verschiet heeft. Want op 21 mei speelt het de bekerfinale nog tegen Duisburg in Berlijn. Nu weer mensen. United simpel in balbezit gekomen. Oh, daar is Valencia vrij voor vernooier en Valencia maakt een goal. Nou, zo makkelijk kan het dus gaan op het moment dat uh, Schalke 0-4 denkt aan uitverdedigen dat zo slordig doet dat er wordt ingeleverd op het middenveld. En dan is het direct omschakelen van Manchester United en Ushina was het, dacht ik, die de foute paas gaf. Manchester United schakelt om, vindt Valencia. En die staat dan oog in oog met Manuel Neuer. En uh, ja, dan uh, hoef je Valencia maar één keer zo'n kansje te geven. En zit hij er gewoon in. Nu is het uh, helemaal over. Mocht er uh, nog iets zijn van, ja, een idee van Chalke. Nou, we kunnen nog wat maken van deze wedstrijd. Dan is dat na 25 minuten definitief ten einde. Want het is Valencia die Manchester United ook in eigen huis op een 1-0 voorsprong zet. Het is zo opvallend dat uh, Manchester dat doet op de manier zoals je dat eigenlijk van... Als Schalke mag verwachten. Manchester zet simpelweg veel eerder druk dan de Duitsers. En dan krijg je dit soort momenten dat je even snel om kan schakelen. Misschien dat Raoul gelijk wat terug kan doen. Aardige kopbal. Beetje zacht. Geen probleem voor Van der Saar. Kruislinks geprobeerd te koppen door de Spaanse topschutten in dienst bij Schalke. Dat zou aardig zijn geweest in ieder geval voor de wedstrijd. Want dan gebeurt er weer wat en is er weer wat mogelijk voor Schalke. Op dit moment lijkt het uitgesloten. Zeker ook gezien de manier van spelen van de Duitsers. Die het dan eigenlijk gewoon veel te gemakkelijk weggeven. Binnen een half uur een goal tegen. ja, Ga daar maar eens tegen aanvoetballen Dat je er nog drie moet maken. En de Duitsers ja, die lijken er ook niet echt werk van te maken. Baumjoham komt de bal ophalen bij zijn verdediging. Dat, uh, waar Schalke rustig rondspeelt via Escudero. En uh, Jurado Escudero gaat dan wat mee naar voren. Daar is hij ook voor ingehuurd in deze wedstrijd om dat allemaal te doen. Baum -Johan terug naar achteren in de richting van uh, Heuwedes. Heuwedes zoeken naar uh, Uchida. Ook al zo'n opkomende bek. Maar vandaag nog veel te weinig gezien. Veel te weinig druk naar voren. Veel te weinig echte geloof dat het erin zit in de ploeg van uh, Ranjik. En ja, ze mogen nu nog verder doorkomen op de helft van Manchester. Tot, de tot uh, halverwege die helft mogen ze gewoon rustig de bal rondtikken. Dat doen ze in een slaapverwekkend tempo. Uchida met de bal richting Raoul wordt weggekopt door en Krijgt hem uh, daar weer terug? Ja, hij krijgt hem weer terug. Maar houdt hem niet onder controle. Nani zit ertussen en dan mag Schalke weer gaan gooien. Valencia dus met de 1-0. Het is een uh, historisch doelpunt dat misschien wel in het home of history van uh, Manchester United terecht komt. Want het is het uh, 300ste doelpunt voor uh, Manchester United in uh, de Champions League. Sinds de oprichting daarvan dus. En Valencia krijgt uh, deze in elk geval op zijn naam. Prachtig bordje met misschien wel zijn voetbalschoenen erbij. Vanaf nu te zien op uh, Old Trafford. Het, uh, in uh, misschien wel de praalkamer. Wat belangrijker is die 1-0 voorsprong. En uh, het uh, verhaal dat ten einde is. En Manchester United dat zich nu toch al finalist mag noemen van de Champions League. Natuurlijk, we zeggen vaak het blijven Duitsers, vechten tot de laatste minuut, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit toch wel een mentale dreun is voor het helftal van Ranjiek. dat nog wel doorgaat. Gourado vindt op de rand van het strafschopgebied. maar ja, dan moet Gourado wel snel handelen en dat kan hij dan blijkbaar niet, want hij trapt de bal uiteindelijk voor langs de goal van Manchester United. Als hij in de diepte gevonden wordt en in de buurt Raoul weet, weet hij dan toch niet de juiste beslissing te nemen en schiet hij de bal dus. ...over de achterlijn bij Manchester United. Waardoor Edwin van der Sar, die dan ook zeker weet dat hij afscheid gaat nemen... ...op Wembley van een hele mooie carrière. Deze Edwin van der Sar gaat een doeltrap nemen namens Manchester United. Dat is met 1-0 voorstaat door die goal van Valencia. Zoeken naar de, diezelfde Valencia. Daar zitten twee hoofden van Schalke tussen. mag Manchester weer gaan ingooien. Rafael in de richting van Valencia. Die krijgt een speler in zijn rug. En dus verliest hij de bal. Scholes pikt vervolgens op voor de Engelse... Die dan even teruggaan richting Van der Sar. Maar die wordt een beetje onder druk gezet. Los dat uitstekend op door Ossier te zoeken. En die kan doorlopen. Zoeken naar Andersson. Andersson. Met de ruimte. Kan ook zomaar doorlopen. Tot 20, 25, 20 meter. Nog verder. Nani dan. Ja, die kan ook nog met twee tegenstanders in de buurt. proberen te pingelen. Probeert hem er nu tussendoor te krijgen. Dat lukt hem uiteindelijk niet. Dus kan Schalke weer komen. over de rechterkant. Maar je ziet ook heel veel dat de Duitsers. Baumjoham johan die moet de bal wel aan de voet houden. Want er is simpelweg niemand aan speelbaar. Iedereen blijft staan. Er is ze. Veel te veel respect voor Manchester van de kant van Schalke. En uh, ze laten het eigenlijk gewoon allemaal maar een beetje over zich heen komen wat hier gebeurt in Engeland. Mucida gaat uh, een vrije trap nemen namens Schalke 04. Dat is nog wel een meter of 10 voor de middenlijn. Gaat dat in elk geval diep doen richting Raoul. Die zich wel ophoudt in de buurt van het strassopgebied van Manchester United. Maar daar eigenlijk vrij gemakkelijk geklopt wordt door Evans. Direct weer het schakelen naar voren op zoek naar Berbatov. Nou Berbatov in dit geval door Heuvel dus goed verdedigd. Het geeft Chalke de gelegenheid om via een aantal schijven aan een aanval te bouwen. Maar als Baum Johan dan wel in vrijheid gevonden wordt en ziet dat Farfan aan de rechterkant gestart is. Dan zal zo'n paas wellicht wat zuiverder moeten zijn. Nu kan O'Shea er makkelijk tussen zitten en het balbezit herstellen voor Manchester United. Met Nani iets over de middenlijn aan de linkerkant. Ja, er is hulp voldoende, dus zoek maar gewoon naar een afspeelmogelijkheid. Evans bijvoorbeeld was aanspeelbaar. Het wordt Skols. die weer een prachtige crosspas loslaat richting Valencia aan de rechterkant. Aanname goed, hij moet om Escudero heen. Dat lukt niet, omdat de Spanjaard zijn been uitsteekt. De bal gaat over de zijlijn en Manchester United houdt wel balbezit. Omdat het dus mag gaan ingooien. Rafael, de jonge Braziliaan, gaat dat doen. Doet dat uh, in het strafschopgebied waar uiteindelijk nu schot komt. En de redding van Noyer niet afdoende is omdat de bal tegen de paal komt en uiteindelijk binnenvalt. En Gibson, Darren Gibson is de man die hem uh, binnenschiet. Ja, dit zijn dan toch doelpunten die uit de lucht komen vallen. Je ziet, dit is bijna zaalvoetbal. Je ziet de spelers van Manchester United om de defensieve spelers van Schalke 04 heen lopen. Ja, nu is Noyer een beetje ongelukkig want hij leidt in eerste instantie de bal te keren. Ziet hem dan nog tegen de paal gaan, maar via de paal gaat hij toch uiteindelijk... Binnen. Het begint bij de ingooi, vanaf de rechterkant, dan richting de achterlijn. En dan uiteindelijk wordt, uh, ja het is een fout zelfs van uh, Neuer, want hij houdt die bal niet vast. Wordt uh, uiteindelijk via Valencia, dus Gibson gevonden, die schiet. Neuer uh, maakt een, een missertje, en via Neuer, en de paal gaat die bal binnen. Hier ziet Neuer er even niet zo sterk uit, maar goede aanval gewoon. Ja, prima aangevallen, maar ook uh, je ziet uh, in die aanval ook een beetje het excuus verdedigen. Van de Duitsers het niet echt willen ingrijpen. Het overal te laat zijn. Het eigenlijk toekijken hoe Manchester dat allemaal zo gemakkelijk doet. 2-0 dus. Nou, dat was al 2-0. En dat betekent 4-0. Dat betekent dat we de rest van de wedstrijd bijna schriftelijk af kunnen doen. Maar toch nog even kijken wat de Duitsers ervan weten te maken als ze dat überhaupt nog enigszins serieus gaan proberen. Sneu voor Neuer wel trouwens. Dat hij zo'n fout maakte. Zeker omdat hij uh, uh, vorige week uitstekend opdreef was in eigen huis. En hij er zeker niks aan kon doen dat uh, Manchester die wedstrijd relatief eenvoudig won. Want het had nog veel eenvoudiger gekund met een andere doelman uh, die er had gestaan. Nani zoekt uh, de ruimte. Die uh, wordt ook gevonden. En dan uh, O'Shea die zomaar door kan lopen. Andersom Nani gevonden. Nani achterlijn voorgeven. En dan gaat die bal over de achterlijn. Of gaat hem nog binnenhouden. Nee, doet niet eens de moeite. Nog een kornetje dan maar. Omdat Heuwe dus die bal als laatste raakt voor Schalke. Als ze niet oppassen, die Duitsers, dan wordt het een monster scoren. Zo gemakkelijk gaat het eigenlijk. 2-0. Dan was Manchester United vorige week naar op zoek om dat voor voor elkaar te krijgen. Toen stond Neuer in de weg. Nu speelt hij dus... Een, een rolletje in het voordeel van Manchester United. De zesde corner is aanstaande. Daar komt Noyer. Nou, in tweeën heeft hij hem dan uiteindelijk te pakken. Die corner komt vanaf de linkerkant. Gaat dan wat ruzie met wie is dat? De speler van Manchester United. Die naar zijn idee toch iets te veel druk zet op de keeper van Schalke 04. Dat was de doepen te maken. Valencia. Valencia. Maar nu heeft Schalke wel het balbezit in de middencirkel. rado. Hij opent naar Farfan aan de rechterkant. Farfan kan wat passen lopen. Kan dan een voorzet geven richting Raul, Maar die wordt weggewerkt door de verdediger Rafael. En vervolgens wordt de rest gedaan door Evans, maar wel weer ingeleverd bij Schalke 04. Gurado. Gurado moet nu de oplossing gaan bedenken. Die vindt hij in eerste instantie niet. Escudero. En dan zien we weer dat Schalke rustig de bal mag rondspelen op de helft van Manchester. Dat gaat staan wachten op de ideeën die de ploeg uit Kelsjenkirige heeft. Die hebben ze in eerste instantie niet. Gurado zou iemand moeten zijn die dat eventueel heeft. Aardige steekbal in huis richting Raul, Maar er staan vier rode hemdjes van Manchester tussen. Dus komt die steekbal er niet echt lekker uit. Nog maar een keer dan Uchida zoeken naar Raul. Die staat daar in een beleef van zo! Wat een steenhard schot van Gourado. En die bal gaat erin. In ieder geval de eer gered voor Schalke 04-2-1. En dan wordt het in ieder geval weer een, een beetje deze wedstrijd dan. Althans een wedstrijd die ervan gemaakt wordt. Dankzij een ongelooflijk hard schot van Gourado. Zijn derde treffer in de Champions League. Deze Champions League. En dat is mooi natuurlijk. Zomaar die bal ingeleverd. Ook slordig van Manchester. Dat natuurlijk omdat het zo gemakkelijk gaat. Die bal veel te makkelijk inlevert. Valt hij ineens. Plomp verloren van de, voor de voeten van de Spanjaard Escudero. Nee, niet Escudero. Maar Gourado natuurlijk. En die verslaat Van der Sar. Die zal het niet zo leuk vinden. Inmiddels de bal aan de andere kant. Bij Nani. Nani valt over een been. Daar staat Valencia weer helemaal vrij. Kapt goed zijn tegenstander uit. Wat zal ik eens doen? Nooier uitkappen En dan ziet hij op de doellijn zijn bal gekeerd. Heuwe dus staat daar weer in de weg. Dat is de zoveelste kerel dat hij daar heel goed staat. De centrale verdediger van Schalke. Hij is de enige die mij wel bevalt in deze wedstrijd. Maar dat is onvoldoende. Wel 2-1 op dit moment. Dankzij die goal van Gourado. Hij gaat wel tekeer. Dus hij heeft een aantal mensen gezien die hem niet zo goed bevalt vanavond. Deze heuvel dus. Hij wil wel. Hij gaat door het gaatje. Wat een fantastische goal zeg, van, die, van die Gourado. Nou, het is iets wat Schalke 04 wel verdient. Om, om in elk geval een doelpunt te maken in twee ontmoetingen tegen Manchester United. En misschien geeft het de ploeg in elk geval nog het gevoel van... Nou ja, we gaan er nog een keer voor. Farfan en Uchida spelen elkaar de bal toe aan de rechter kant. Bal gaat dan naar Papadopoulos in de afstand van het veld. Vervolgens met Zelder en dan zijn we aan de linkerkant bij Schalke 04 no met Escudero. Die komt dan wat naar binnen. Vindt Gourado als afspeelmogelijkheid. Gourado kijkt dus wat om zich heen. Farfan draait daar wat weg in het midden. Is ze aanspeelbaar? Dan Papadopoulos. Papadopoulos Farfan. Ja, zo heeft Manchester United toch toegestaan dat Schalke lang balbezit heeft. Oshida nu bij de rechterkant komt en de voorzet in het strafstopgebied weggewerkt door Rafael. Opgevangen mm, door op. Schalke 04. No en dan wordt er een een tackle gemaakt door doeper te maken Gibson. En die krijgt de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Het was ook een hele nare tackle op de benen. Van, ik denk dat het Draxler was die te maken kreeg... met die nare tackle van die middenvelder van Manchester United... die zelf al een keer gewond raakte na een actie van Farfan En nu dus, nou het is uh, Escudero. Escudero die uh, inderdaad geraakt wordt. Op het moment dat hij de bal wil pasen... krijgt hij te maken met een vliegende tackle van uh, de uh, Ier Gibson. Hij dus op de bond en wel een vrije trap op een lekkere plek... voor Schalke 04, een meter of drie, vier, buiten het Schafsomgebied. Iets aan de linkerkant. Dus moet Van der Sar even goed zijn muur neerzetten. Moet er moet ook voldoende mensen in staan. Hij zet hem met de chirurgische precisie. In ieder geval zet hij die muur neer. Farfan uiteraard achter de bal. Hij is de man voor deze situatie. Zeker als die bal op die afstand aan die kant van het veld ligt. En nu is het aan de scheidsrechter om de muur op de juiste afstand te krijgen ook. Als Schalke deze bal maakt. Ik wil niet zeggen, we moeten natuurlijk dan even in herinnering roepen gelijk Inter uit. Want Schalke kan het wel. Maar dan meestal niet vanuit zo'n grote achterstand om weer terug te komen in een wedstrijd. Zo'n ploeg hebben ze wel. Ze geven niet zomaar even op. Ook al zitten ze totaal niet in deze wedstrijd. Zo'n poeier als die van Gourado kan je daar wel enorm bij helpen. Het is een flinke muur. Er staan ook nog wat Duitse spelers in die muur. En de Portugees heeft alle mogelijke moeite... Om die muur op 9 meter en een klein beetje te krijgen. En nu is het Skols die ook nog eens de gele kaart gaat krijgen. Omdat die muur maar niet op afstand wil staan. En dan gaat Skols, Berbatov, Nani gaan allemaal in discussie met Proenza. Terwijl die gewoon even zijn administratie bijwerkt. Is het de centrale middenvelden. In Engelse dienst de meest ervaren man in, bij Manchester United. Inmiddels uh, 36 jaar die daar een gele kaart voor krijgt. Omdat hij de muur niet op afstand krijgt. van intussen staat is te meten. Die staat naar de bal te kijken te zoeken. Waar is het gaatje? Dat gaatje is er niet echt. Want Van der Sar staat midden in de goal. Dus gaat hij, moet hij die bal over de muur tillen in de korte hoek als hij hem gaat nemen. Dat gaat hij inderdaad doen. Hij probeert het in de korte hoek. bal via de muur over de achterlijn blijft over de corner. Er was uh, Varvan in de Nederlandse competitie, dit soort vrije trappen binnen zien schieten. Dus ik had toch het idee van, ja jongen, doe het maar, maak er maar een wedstrijd van. En uh, geef uh, heel Europa nog een leuke avond. Varvan kon dat niet. Mag nu wel die corner nemen, die uh, natuurlijk blijft staan vanaf de linkerkant. Varvan kijkt, past, meet, legt de bal bij de eerste paal. Waar die uh, wordt weggewerkt door Nani. Bal over de zijlijn en dan mag diezelfde Varvan vanaf diezelfde linkerkant. Weer gaan ingooien namens Schalke 04. Nee, dat moet hij dan toch echt overlaten aan anderen. Daar zijn anderen voor. Escudero mag gaan gooien. Vervan is meer voor het creatieve werk. Als Draxler Escudero wegstuurt aan de linkerkant. Escudero niet in balbezit kan komen. Omdat hij goed verdedigd wordt door Manchester United. Maar dan wordt er toch niet heel goed uitverdedigd. Zit Draxler erbij naar tussen. Bal uiteindelijk toch weg bij Manchester United. Terechtgekomen op de middenlijn. Schalke 04 neemt het balbezit wel weer over. Met Gourado opgejaagd door Skulls. Moet daarom terug naar... Maar Heuwe dus, centrale verdediger Noyer. En die zegt Uchida, hier heb je hem. En snel weer naar voren met die bal. De rechtsachter van uh, Chalde 04 paas toch in de breedte. Doet dat met enig risico richting uh, Metzelder. En Metzelder vindt Papadopoulos in de as van het veld. En die opent dan, ja die opent wel naar uh, de linkerkant. Maar doet dat met uh, zo weinig precisie dat die bal gewoon over de zijlijn gaat. En Rafael, de Braziliaanse verdediger, dus mag gaan ingooien. Ja, daar zat er uh, Huntelaar ongeveer. En die doet nog niet mee, in ieder geval in, uh, in deze wedstrijd. Daar waar die bal uiteindelijk uh, terecht kwam. Ja, uh, je moet toch van Schalke verwachten dat ze nog wel geloven in iets wat er daadwerkelijk kan gebeuren. Nani nu op Valencia, die uh, steeds goed doorkomt over die rechterkant. Escudero krijgt daar moeilijk grip op. De bal komt wel voor, wordt daar weggewerkt. En Baumjohan pikt daarop en steekt dan de middellijn over. Skols tegenover zich moet hij dan kwijt zien te raken en een medespeler zien te vinden. Die vindt hij in de persoon van Gourado de doelpunt te maken voor Schalke. Die aan de linkerkant een beetje blijft hangen. En daar dan de vrije man op zijn beurt weer moet gaan zoeken in de diepte. Bij Raoul, die hebben we eigenlijk nog niet echt lekker gezien. Die moet ook daarop boksen tegen Evans en Smalling. Die hem voortdurend in de nek zitten. De bal wel weggewerkt achterin. Bij Manchester United, maar intussen weer ingeleverd bij Gourado. Gourado, even kort met Baum-Johan. Dan gaat Gourado openen vanaf de linker naar de rechterkant. Waar Uchida, die Japaner, al een tijdje stond te zwaaien dat hij de bal wilde hebben. Maar ja, zwaaien en hem daar krijgen, dat is nog eens een keer een ander verhaal. Uiteindelijk is het wel gelukt via Gourado. Bal via Manchester United over de zijlijn. En dus mag er gegooid worden door Schalke 04. Het jarige Schalke 04. Want de club bestaat vandaag op de kop af 107 jaar. U kon dat ongeveer uitrekenen. Opgericht in 04 als club van mijnwerkers in de wijk Schalke Kelsen, in, in Kelsenkirchen. En vandaag dus hartstikke jaardig. Leuk om dat in Engeland te vieren. Leuk tripje ook. Alleen ja, het resultaat zou dan bevredigend moeten zijn. Om er echt een leuke verjaardag van te maken voor die ploeg dus uit Duitsland. Voorlopig levert Manchester United weer in aan Farfan onder meer bij Schalke 04. Schalke speelt Heubers in in de as van het veld. Hij naar Goerado wil dan langs een tegenstander. Dat lukt in eerste instantie niet. Dan in tweede instantie wordt er een overtreding gemaakt. Tenminste, ja, dat lijkt mij toch wel. ...dat Anderson een overtreding maakt. En dat vindt de Portugese scheidsrechter ook. En dan hebben we toch al de derde gele kaart voor een speler van Manchester United te pakken. En dan denk je, een ploeg die zo superieur is... ...en die zo gemakkelijk richting de finale lijkt te gaan... ...dan is dat toch wel raar dat er uh, zoveel overtredingen nodig zijn. Maar dit is gewoon een echte kaart, want hij glijdt door op het been van Baum-Johan. Het gestrekte been, want hij gaat met het been gestrekt... ...en de noppen vooruit richting Baum-Johan. En ik vind het meer dan terecht dat uh, de Portugese arbiter hier vanavond een gele kaart voor geeft. Ja, en Frank Wees maar dan het hele middenveld. staat inmiddels op geel bij Manchester United. Ja, dat is toch ja, opvallend, op zijn op minst in een wedstrijd waarin het uh, absoluut niet nodig is. Ik wou eerst zeggen het niet nodig lijkt. Maar het blijkt wel gewoon dat het vooralsnog niet nodig is. Je staat 2-1 voor. Vlak voor de pauze. Maak je druk zou je bijna willen zeggen. Heuwe dus op de helft van de tegenstander. Centrale verdediger. Toch maar even breed leggen. En uh, dan weer zoeken. Via Varvan natuurlijk. Varvan die de bal nu weer terug wil hebben. Krijgt hem ook terug. Draait even weg bij zijn tegenstander. Dat was uh, Andersson die hem daarop probeerde te vangen. En dan uh, Baumjohan. Baumjohan uh, de breedte zoeken. En uh, Papadopoulos, Papadopoulos zoekt ook. Maar het tempo is veel te laag bij Schalke. Uchida dan mag het gaan proberen. Die heeft dan nog wel een aardige actie in huis richting Baumjohan. Farfan dan aan de rechterkant. Daar uh, uh, loopt Schalke nog steeds een beetje, ik zou bijna willen zeggen, te pielen. En dus komen ze er niet uit. Daar is eigenlijk het wachten op dat ze er niet uitkomen. En wie er dan wel uitkomt, Manchester over de rechterkant ook. Het Valencia alweer gestart, alleen hij krijgt die bal achter zich en dan kan Escudero ingrijpen. En dan is er misschien wat ruimte voor schoken. omdat wat mensen van Manchester United voor de bal zijn. Dan wordt er alweer een overtreding gemaakt, nee geen overtreding op uh, wie is dat? Gurado, op het middenveld. En dus mag Manchester United verder Bal aan uh, de voet. Bal wel naar, het, uh, naar de as van het veld gespeeld, waar Scholes uiteindelijk samen met Nani de klus klaart. ...en O'Shea gevonden wordt aan de linkerkant. O'Shea levert dan eventjes in bij Berbatov. bal gaat weer verder naar achteren... ...waar Smalling en Evans elkaar de bal toespelen. En uiteindelijk aan de rechterkant Rafael gevonden. Het jonge Braziliaantje steekt de middenlijn over. Ziet dan dat Baum-Johan in de buurt is. Ziet dat Goudrado in de buurt is en neemt geen risico. Valencia even aangespeeld en zijn bal... ...Valencia dus, de man in Ecuador speelt hem direct weer terug... ...naar zijn achterste lijn. O'Shea draagt de aanvoetersband vanavond. Opvallend dat hij die draagt en niet Paul Scholes... Die toch veel in dienst is bij deze club. Maar O'Shea is de eer ten beurt gevallen... ...en draagt dus vanavond als linksachter van Manchester United... ...de aanvoerdersband Scholes. Hij heeft nu wel het balbezit. Uh, Openbaar weer is vanaf de as van het veld. Wil dat doen naar Nani aan de linkerkant. Maar Nani wordt in eerste instantie niet bereikt. Maar krijgt hem toch via O'Shea En dan loopt Nani zichzelf vast op het donkerblauwe blok. Uh, nou ja, brok zou ik bijna zeggen. Beton dat Papadopoulos heet. En dan heeft Schalke de bal weer vrij in de as van het veld. Uh, dan uh, ja, we proberen de aanval weer op te zetten via Gourado. Die wil dan de overtreding meekrijgen. Dat gaat hem ook lukken deze keer. En blijven bij de spelers weer uh, liggen. Gourado de maken uh, voor Schalke. Die onverwachte poeier die daar ineens uh, tevoorschijn kwam. En Rafael is het andere slachtoffer aan uh, de Engelse kant. En beide staan inmiddels ook alweer geen behandeling nodig. Dus Raul achter de bal, die deze keer niet als eindstation wenst te fungeren. Maar eens denkt van nou, misschien uh, kan ik wel een aardige uh, voorzet geven in, uh, op, vanaf deze plek. En dan zoeken naar wat lange mensen. Misschien dat de centrale verdedigers eens een beetje mee durven te komen naar uh, voren. Daar staan ze in ieder geval wel, uh, zouden ze in ieder geval wel moeten kunnen staan. Metzelder en Heuwedes. Op de lijn ongeveer van een 16 meter. Als Raoul uh, wat dichter naar de bal toe loopt, wacht tot die vrije trap. Uiteindelijk genomen moet worden de defensie van Manchester. Allemaal op één lijn komt die vrije trap, wordt achterin weggewerkt. En Nani kan dan op de counter voor Manchester United. Farfan uh, moet uh, verdedigen. En uh, Nani natuurlijk uh, die gewoon doorloopt. Weer tussen twee schalkenspelers spelers door Skolse. Lost de problemen voor hem op. En dan kan Nani het nog een keer gaan proberen. Nu zijn de Schalker-spelers even weg. Is het tempo ook weg, kan hij de combinatie aangaan. Tot twee, drie keer toe met Skolz. Berbatov die de bal komt halen. Die moet eigenlijk nog een doelpunt maken, denk ik. En dat zal hij zelf ook ongetwijfeld vinden. Maar gaat dan zo slordig met de bal bezit om dat Schalker er weer aan kan komen. Via Gourado. Die schat de snelheid van Raul een beetje verkeerd. En die is niet meer zo rap op zijn 33ste. En dus levert... Uh, uh... Schalke weer in. Maar dat doet Manchester op zijn beurt vervolgens ook via Smalling. Smalling de stand-in het hele seizoen al van Rio Ferdinand. Als Ferdinand geblesseerd is en dat is nog alles dan speelt Smalling centraal. Daarvoor is hij van Fulham gehaald om als stand-in daar centraal achterin te fungeren. Dit deed hij wat slordig want in zijn positie kon je toch ook opbouwen maar hij schiet de bal zomaar over de zijlijn. Nu is Schalke ook slordig met een bal richting Farfan die heel eigenaardig wordt gespeeld waardoor Manchester United heel snel ertussen kan zitten. Scholes wil vervolgens Nani wegsturen aan de linkerkant of Valencia is dat. Maar dat uh, staat Uchida niet toe. Bal terug naar uh, Manuel Neuer. Nog één lange bal van die, die Duitse keeper. Die komt wel terecht op de helft van Manchester United. Maar op het hoofd van Smalling. Die denkt ach die Van der Sar heeft nog niet zo heel veel te doen gehad. Die uh, speelt vanavond in het uh, prachtige paars overigens. Edwin van der Sar. Vorige week uh, speelde hij in de eerste helft in een uh, groen pak. Vervolgens de tweede helft in een uh, gele outfit. Hij moest zich omkleden van de scheidsrechter. Omdat Manchester United voor de keepers een gele outfit had opgegeven. hopen voor Van der Sar is dat er vandaag op het wedstrijdformulier wel paars vermeld staat. Dan kan hij gewoon lekker in de rust een kopje thee drinken en nadenken over de eerste helft. En vooruitdenken aan de tweede helft. En hoeft hij zich niet met allerlei omkleedpartijen bezig te houden. Ik kan het allemaal zeggen omdat Schalke 04 de laatste minuut van de eerste helft rustig de bal rondspeelt. We gaan rusten in Manchester met een 2-1-voorsprong voor Manchester United. Gibson... En Valencia maakte de goals voor Manchester United. De tegengoal was een hele mooie. Kwam van een Spaanse voet in Duitse dienst. Gurado 2-1. Het is uh, drie minuten over half tien. Radio 1. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Op de Dam in Amsterdam is de nationale dodenherdenking gehouden. Tweede Kamervoorzitter Verbeet zei in een korte toespraak... dat Nederland vandaag niet alleen stilstaat bij de oorlogsslachtoffers... maar ook bij de onvrijheid in de wereld. In Culemborg riep de zoon van NSB-leider Ros van Tonningen... tijdens de dodenherdenking op tot verzoening. President Obama heeft besloten dat de foto's van de omgebrachte... Osama Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. Hij denkt dat publicatie kan leiden tot gewelddadige reacties... en hij wil niet dat de foto's als propagandamateriaal worden gebruikt. De PVV komt in Limburg in het provinciebestuur. De partij heeft een akkoord bereikt met het CDA en de VVD. Daarmee wordt Limburg de enige provincie waar de PVV zitting neemt in gedeputeerde staten. In Amsterdam is een aantal mensen gewond geraakt bij een schietpartij in het westelijk havengebied. Hoeveel gewonden er precies zijn en hoe ze eraan toe zijn wil de politie nog niet zeggen. De schietpartij was rond half zes bij een autobedrijf. Vijf mensen zijn aangehouden. En bij het pand in Amsterdam zijn ook een paar vuurwapens gevonden. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. En hey, we radio langs de lijn. En was langs de lijn. Uh, we gaan even nabeschouwen met uh, Hans Westerhoff. Die uh, eerste helft van de halve finale. Ja, ik zeg er maar even bij. Want we hadden allebei uh, niet helemaal het idee dat het, wat we naar een halve finale van de Champions League zaten te kijken. Nee, het niveau is niet uh, halve finale waardig. Dat is, uh, dat is duidelijk. Ja, de spanning is er ook niet. Nee. Uh, tenminste, die was in één keer helemaal weg uh, door die, uh, die 2-0. Is die een beetje terug? Nee, de spanning is niet, ter, is niet terug. Daar, daar geloof ik niets van. Ik dacht dat... Kijk, Schalke, hun speelplan was wel duidelijk. Ze wilden eigenlijk ook niet zoveel risico lopen in, in de beginfase. Dus ze speelden heel veel ballen. Eigenlijk de eerste bal diep. Zodat ze um, vaak op, op Raoul. Zodat ze altijd nog zes man achter de bal daar, ja. uh, hielden. Maar ze Voor de, die de tweede bal eventueel. Om, uh... Ja, maar als je via het middenveld speelt <coughs> en je wordt dan onder druk gezet... waar Engels natuurlijk goed in zijn. En dan uh, in een omschakeling komt dan een probleem. En dat is precies wat er gebeurde. Eén Ging het inderdaad mis op het middenveld en eigenlijk uh, een uh, goal en, like door. was het er uh, was het 0-1 <coughs> door, uh, door valencia ja. Um, maar wat kan je dan nu oh. anders nog doen? Wat, wat, wat kan je anders doen dan uh, want eigenlijk gokken ze dan op die tweede bal? Want de, de rol staat eigenlijk tegen een soort van handbalverdediging uh, ja. En, en dat viel <coughs> me van Manchester United ook wel wat tegen hoor. Van na die na die zelfs na 2-0. Toen speelden ze met een soort handbalverdediging. Ja. Ze speelden met een blok van tien man vlak voor de 16. Ja. Met één alleen Berbatov in de, uh, in de spits. Dat vind ik eigenlijk ook niet een, een halve finale waardig. Zeker als je, als je meteen al voorstaat. Dan uh, mag, je, mag je toch vonden stellen dat ze meer te bieden hebben. Meer willen bieden ja. aan hun eigen publiek. Maar ook aan ons. Uh, de Halve Absoluut, Europa die verder. naar zo'n wedstrijd ja, kijkt. Ja, ja. Maar het feit dat ze dan toch nog een goal tegenkrijgen. Ja, maar dat is was ook niet een, een, ja, ja, een... beetje kluts, maar valt uh, ja, Die bal die <güls> valt oplossing En hij uh, met een droge knal schiet hij fantastisch binnen. Want het was toch niet een uitgespeelde actie? Ja. Ze zijn, denk ik, niet één keer aan de buitenkant uh, langs gekomen. Farfan niet, En aan de andere kant eigenlijk ook niet. We hadden het al even over Raoul. Dat hij, na zo'n glorieuze carrière bij Real Madrid... staat hij nu in de spits. Uh, op laatst ging hij maar een vrije trap nemen. Krijgt hij tenminste één keer nog contact met de bal. Want er is hij niet aan de bal geweest. Hmm. Of altijd met drie, vier mensen om hem, er, uh, om hem heen... Dat is, uh, ja, dat is heel moeilijk. Voetballen voor hem, natuurlijk. Gibson is voorlopig uh, de man van de wedstrijd, hè? Prachtige ja. assist op die 1-0, uh, die, die paasdags door het midden. Ja, nou, dat zijn ze natuurlijk best In de omschakeling. Is de... Steeds meer wedstrijden worden er natuurlijk alleen maar beslist in de omschakeling. En, uh, en dit was een typisch voorbeeldje: een bal terug, een, een terugspeelbal eigenlijk op het middenveld. Onderschept Paasje brengt gelijk een diepe bal, op Valencia die scherp staat. En maakt hem uh, maar goed af you <laughs> En dan die 2-0, uh, vijf minuten later, van uh, Gibson, Neuer. Helemaal de hemel ingeprezen ja, naar, uh, vorige ja. week. Had het al 10-0 kunnen staan, geloof ik, bij de Rust. Ja. De een naar de andere bal haalt hij eruit. Nee, hij blijft een goede keeper natuurlijk. Maar als het inderdaad is als hij concurrent is van uh, Maarten Stekelenburg... om de positie van Van der Sar over te nemen... dan heeft Stekelenburg vandaag weer een uh, puntje extra gescoord. Ja, ja, ja, dan gaat hij gewoon naar Bayern en dan is iedereen blij. Ja, <kwijnt> vooral, <kwijnt> vooral Stekelenburg, denk ik. Ja, vooral Stekelenburg... En de Schalke-fans ook niet. Nee. Um, ja, dan komt daar kort. Uh, daarop komt dan die, uh, die 2-1 eroverheen. Is dat een moment van verslapping? Of is het gewoon pech? Nee, dat is pech. Dat is een klutsituatie. Die bal die er, die valt daar toevallig voor hem. En ik vind het wel knap dat hij het in één keer doet. Hoor. Want de meesten nemen hem nog even aan. Maar dan staat Van der Star ook meteen weer goed. Maar dit was een, uh, een onhoudbaar uh, kanaal. Zelfs voor Van de Star was hij even te machtig. Of heeft hij er weer een record bij, lees ik net. Uh, hij speelde zijn veertiende wedstrijd... in de halve finale van de Champions League. Zijn veertiende. Dat is een record. En dat deelt hij met de Fransman uh, Makalili Die uh, tot 13 duels kwam in, uh, in die fase. Dus hij deelt het niet. Want hij is er volgens mij overheen nu. Want hij heeft er 14. Dat is toch ongelooflijk. Weer een record eroverheen. Ja, ja. Ja. Het houdt maar niet op voor hem. Hopelijk uh, komt er nog een, uh, nog een finale achteraan ook. Wat uh, zou jij nu als coach ja. tegen de spelers van Schalke 04 zeggen? Ja, kijk, ik denk dat hun strijdplan niet zo verkeerd was. Uh, ik denk dat je het inderdaad zo, uh, zo moet doen. Maar het zijn, het zijn natuurlijk geen robots. Dus hij maakt, ze maken dan toch het foutje. En dan gaat het. Ik denk dat hij het niet fris veel anders kan. Als hij meer risico gaat nemen, dan, uh, dan, dan, dan kun je erop wachten. En dan komt er weer een, uh, in de omschakeling een bal van Scholz of van Gibson. En uh, uh, op Nani of op uh, Valencia hebben ze precies hetzelfde. Dus ik denk dat ze qua strijdwijze niet zo fris, zo, fris veel zullen veranderen. Ik hoop. Dat, uh, dat Klaas-Jan Huntelaar even een, een aantal speelminuten... of misschien wel zo'n half uur, uh, krijgt. Dat nu plek dat zou, van Raoul, niet, zou leuk voor ons zijn, hè? Wel erbij dan, niet? Op de ja, plek wel bij een ja. rol. Dat, uh, dat kon er misschien wel eens iets aantrekkelijker van, van, van worden. Maar het is, het, ja, het is ook een beetje hun eigen schuld. Je moet niet vergeten, Manchester United wint veel, maar scoort eigenlijk niet zoveel. Als je kijkt naar hun laatste zeg maar, zes wedstrijden in de Champions League... dan hebben ze alleen, alleen tegen Schalke hebben ze gewonnen met twee punten, met, met 2-0. De rest was altijd of gelijk spel of 1-0, of 2-1. Dus ik denk dat ze gegokt hebben op... Uh, nou ja, we houden ze redelijk ver van, uh, van, van de goal af En met een uh, gesloten verdediging. En dan nou, hopen we een eentje of 2-1 prikken, maar het pakt even wat anders uit. Goed, straks uh, meer... Curtis Mayfield en uh, move on up. Sportkort. Rafael Nadal heeft met gemak de derde ronde van het ATP-toernooi in Madrid behaald. De Spanjaard won met 6-1 en 6-3 van Marcos Bagdadis. De volgende tegenstander van Nadal is de Argentijn Del Potro. Ook Djokovic, Novak Djokovic, bereikte de volgende ronde. In zijn 28e zege alweer in dit jaar versloeg hij Nick Anderson met 6-4 en 6-3. Marcel Kittel heeft de eerste rit in de ronde van Duinkerken gewonnen. De renner van Skil Shimano was na ruim 180 kilometer... de snelste in de massasprint. Olympisch turnkampioene Catalina Pornor heeft haar rentree aangekondigd. De 23-jarige Pornor won op de Spelen van 2004... goud op balk, vloer en in de landenwedstrijd. De Romeinse nam in 2007 afscheid van de sport... maar wil zich nu gaan kwalificeren voor de Spelen van 2012. De UCI daagt Floyd Lendis voor de rechter. Lendis moet voor de Zwitserse rechtbank verschijnen op verdenking van smaad. De kan beweerde dat de internationale wielerunie bepaalde renners beschermde... en positieve dopingresultaten verzweeg. En de Nederlandse taekwondo-ploeg heeft op het WK nog steeds geen potten kunnen breken. Uh, Georgie Janmaat en uh, Joël Remak... Vlogen er allebei in de eerste ronde uit. Na vier wedstrijddagen staat het aantal medailles op nul. Bijna kwart voor tien. Wat lag je, Hans? Nou, Frits, Frits van, van Turenhout. Frits van Turenhout. Ja, ja, ja, ja. Heel veel mensen Fair denken... Roman, ik nul, nul. Ja, heel veel, ja, heel veel luisteraars denken nu Frits wie? Frits van Turenhout die om half vijf des zondagsmiddags ja. alle uitslagen van de wedstrijden die om half drie begonnen toen nog... Mm. voorlas, zodat je ook je totoformulier kon controleren. Ik heb ooit twaalf uh, goed gehad. Krap. Uitkering 1 gulden. 50. <laughs> van 12 van de, van de 13. Want half Nederland had er volgens mij uh, toen uh, 13 goed. En dan kom ik met mijn 12 aan. Mm. Um, uh, goed. Je hebt gisteren, neem ik aan, ook naar Barcelona-Real Madrid zitten kijken. Ja. Met plezier. Nou, het was in ieder geval interessanter dan deze wedstrijd. Dat vind ik wel. En uh, het, uh, jammer dat het wat vervelend eindigt. Ook in een vervelend sfeertje. Maar, uh, nou ja. Naar Barcelona kijken is altijd een lust voor het oog. Ronaldo heeft gesproken, die heeft gezegd: het lag aan de scheidsrechter. Ja, ik had, ik had verwacht dat ze betere verliezers zouden zijn. Ik kan me voorstellen dat je voor de wedstrijd dan nog wel een beetje het, het vuurtje oppookt. Eh, dat is... Eh, ja, dat, dat, dat kan je helpen in de wedstrijd. Maar na, na afloop van twee wedstrijden moet je gewoon zeggen van, nou, Barcelona is met afstand de beste ploeg geweest. Ze hebben verdiend, eh, gewonnen. Hoewel ik ook wel vond, hoor, dat die... Ik vond het heel dubieus dat, eh, dat Real Madrid een, een vrije trap tegen kreeg toen ze eigenlijk scoorden. Dus ik kan me van hun wel voorstellen, dat ze, dat ze denken van, hij ah, zie je wel, zie je wel, dat uh, de, de scheidsrechters zijn voor, uh, voor Barcelona. Maar er is geen, geen twijfel over dat Barcelona de, de verdiende winnaar was over deze twee wedstrijden. Ja, je doet het ook van Higuain. Uh, ja. Die, ja, maar goed, hij uh, maakt volgens mij zelf een zwalbe. Het door die, nou. die swalbe uh, valt, uh, ik weet niet wie de verdediger was van Barcelona, die van, valt vervolgens. Dus ja, ik bedoel, je kan wel een andere blijven wijzen. Ja. Maar uh, als je één vinger naar een ander wijst, wijst het er nog altijd... Uh, ja, dat weer. is waar, maar nou, ik, ik kom me wel een beetje voorstellen dat ze daar, dat ze daar wat protesten uh, tegen hadden ja, Maar goed, het waren mooie duels. Jammer dat het zo werd afgesloten. Het was niet echt een apotheose je nee. wel, van uh, een serie klassiekers. Nee, maar dat komt natuurlijk door de eerste wedstrijden eigenlijk al. Hè. Barcelona wint in, in Madrid met 2-0. Manchester wint in Chelsea met 2-0. En dat is, ja... Dan zijn, dan zijn die wedstrijden daarna zijn niet een farce, maar toch ja, van een ander kaliber. Ja, want het begon met die hele serie natuurlijk. Met de 5-0, uh, Ja, ja. de wedstrijd van de eeuw... Uh, die, die wel uh, genoemd ja. wordt in Barcelona... Real werkelijk van de mat veegde. Ja. Maar goed, dat was gisteren. Um, vandaag Manchester United tegen Schalke 04. De tweede helft. Uh, kijken of onze verslaggevers weer op de post zijn. Dat zat toch wel. Ja, natuurlijk. Nee ja, ja, <laughs> uh, en Ronald van der Geer. tweede helft nog wijzigingen in, in, in der teams. Ja, we zien Edu, de aanvaller bij Schalke die erbij is gekomen, Braziliaan. Hij komt voor Baumjohan, die officieel achter de spitsen stond in de eerste helft. Maar eigenlijk vooral kort voor zijn eigen verdediging af en toe een bal kwam ophalen. En dan weer inleverde bij een jongen met een verkeerd shirt aan, althans een rood shirt aan. En voor hem een verkeerd shirt, want hij moet hem naar een blauwe krijgen. En het is hem te weinig gelukt, heeft ook Ranjik gezien. En dus uh, Edu, je moet wat uh, beginnen. In ieder geval het uh, te laten uitzien alsof je iets wil beginnen nog tegen die 2-1 achterstand uh, in uh, Engeland. En je stond ook al 2-0 achter na de thuiswedstrijd. Kortom, er moeten nog een paar goals gemaakt worden. En uh, Manchester begint wel gewoon met dezelfde Elfst Aftrap genomen en Noyer die uh, probeert uh, achterin maar eens rustig op te bouwen via Heuwerdes. Hij krijgt hem ook weer terug van Heuwerdes trouwens. Metzeldur vervolgens dan maar. Kijken, maar de medespelers zijn ver weg. Dus moet er wel een lange bal komen. In de richting van e heb je in ieder geval wel iets wat lijkt op een aanspeelpunt uh, uh, voorin staan. Want Raoul heeft ook heel weinig ballen gehad. Kon weinig beginnen tegen Smalling en Evans daar centraal achterin bij Manchester United. Misschien kun je van daaruit gaan voetballen als Edu wat duels gaat winnen. En kun je zo in ieder geval nog iets van een wedstrijd gaan maken. Want dat zou dan toch wel aardig zijn. Schalke heeft in de eerste helft laten zien en ook in de eerste wedstrijd laten zien... dat het simpelweg niveau tekort komt tegen Manchester United. Die Edo scoorde twee keer tegen Inter. Die 5-2 overwinning in Milaan. Die historische overwinning op, op Inter. Waardoor Schalke dus in deze halve finale terecht kwam. Nou, eens kijken of hij er vandaag ook iets van kan maken. Valencia gevonden namens Manchester United. Bal naar de as van het veld. Waar dan net uiteindelijk... Manchester United niet in balbezit uh, komt, omdat uh, Nani daar een paar stappen tekort komt. Nee, dat was niet Nani. Nou, wie dat dan wel was, dat uh, blijft voor mij even onduidelijk. Ik denk dat Valencia in het Strassepgebied stond en dat het uh, uh, Rafael was die de voorzet gaf. Nou, inmiddels Farfan namens Schalke 04 aan de rechterkant. Voorzet met het linkerbein, gezocht naar Edu, die uh, in zijn eerste duel geklopt wordt door uh, Smalling. En Manchester United met het balbezit O'Shea, Scholes en Nani in een prachtig driehoekje. Ja, zoals je dat leert op de training al heel vroeg. Als je nog een jaar of 6, 7 bent, dan leer je toch al aardig van dit soort driehoekjes maken. Een beetje functioneel voetballen. Dat hoor je tegenwoordig al op een amateurclub op 6, 7-jarige leeftijd te leren schijnt. In ieder geval, maar uh, bij uh, Schalke hebben ze er vandaag nog moeite genoeg mee. Hoewel, op de middenlijn mag het allemaal nog wel prima. hoor. komt het niet tot een driehoekje, af en toe tot een kaatsje. Met de Raoul, die weer eens ballen komt te ophalen. Gourado, nu dan uh, die geen speler meer naast zich vindt. Dus moet hij wat origineels bedenken. Edu krijgt een gooi daar uh, achterin bij Manchester United van uh, Evans. En dus de vrije trap voor Schalke. Dat is een plekje die alweer aardig geschikt zou kunnen zijn voor Varvan. Al kan ik me voorstellen dat ook... Deze wel leuk is voor Raul om eens een vrije trap te gaan nemen in plaats van hem te ontvangen. Met een arm in, in je nek en zo niet uh, tot een uh, kopkans te kunnen komen. Edu is er tenslotte nu bijgekomen. Dus inderdaad uh, Raul in de buurt van de bal. Maar ook uh, Escudero is in de buurt uh, van de bal. De beide Spanjaarden dus. Gourado, de andere Spanjaard, is daar even niet. Farfan, ook Spaanstalig toevallig, uh, kan daar wel wat, le wat leuks van maken. Maar moet eerst die vrije trap maar eens genomen worden. Deze keer geen moeite om de muur op afstand te krijgen. Farfan. Met de knal, maar uh, schiet hem tegen de ingelopen aan. En dan moet Uchida de bal opnieuw uh, gaan inbrengen. Doet dat wel? Komt hij daar nog bij een medespeler? Ja, waar. Maar Edu moet er dan achteraan hollen voordat hij bal over de achterlijn is. Zover gaat het niet komen. De bal gaat wel over de zijlijn. Mag Zelke gaan gooien via O'Shea. O'Shea heeft de bal over de, de zijlijn uh, gewerkt. Dus uh, is het nu op zoek naar iemand die ook wil gooien? Nou, in dit geval uh, Uchida. De Japanner gooit hem naar Edu. Die staat zo wat op de achterlijn aan de rechterkant. Met Evans in zijn rug. Vindt wel Farfan. Uchida vervolgens aan de rechterkant. Drie meter terug. Allemaal de te hoogte van het schafstomgebied. Maar daar levert de Japanner in En kan Manchester United via Anderson eruit komen. Nou, die verliest de bal dan Raoul. Die staat drie, vier meter voor de middenlijn. Paast hem even breed. Naar Gourado. Het inspelen vervolgens van Edu. Mislukt. Skolz neemt over. En dan kan Manchester United via Anderson. En Nani er misschien uit. Maar weer is Anderson... Wat nonchalant. Met het balbezit kan een beetje tussenkomen van Edu. En via de Braziliaanse invaller. Gekomen dus voor Baum Johan. Gaat de bal over de zijlijn. Diezelfde Baum Johan die nu gewisseld is. Die liet in de pers voorafgaand aan deze wedstrijd weten. Vol vertrouwen het veld in Manchester op te stappen. Ach, we hebben ook vijf keer gescoord in Milaan. Waarom zouden we dat tegen Manchester United niet kunnen? Uh, ja, het antwoord zou kunnen geven. Maar ik heb daar de tijd niet voor. Omdat er heel veel reële mogelijkheden zijn om deze vraag te beantwoorden. Inmiddels heeft Manchester United de bal Weer ingeleverd. Heeft Schalke nu via de jonge Griek Papadopoulos even het balbezit? Terug weer naar Escudero. Escudero zoekt naar Edu. En zo mag Manchester United inderdaad wat rondspelen. Maar wel rond de middenlijn van uh, Manchester United. Dan gaat hij via Raul naar de linkerkant. En gaat Schalke weer zoeken. Maar er staat zo'n rood-witte muur voor Edwin van der Sar. En daar is het lastig doorkomen. Draxler, Gourado. Als hij wat ruimte heeft, kan die aardig schieten. Hebben we eerder vandaag gezien. En Escudero is helemaal mee doorgelopen. Maar ook hij vindt geen gaatje in die rode muur die inmiddels is opgetrokken. En dus maar weer breed naar Draxler. En dan zomaar het wegglijden. daar op het middenveld bij de Duitsers. Maar toch kunnen ze balbezit houden via Heuwedes en Metzelder. En dan nog maar weer eens een keertje proberen om goed op te bouwen. Raul en Gourado. Nog maar een keer Raul. Goede aanname. Gaat hij schieten? Nee, daar komt hij net niet aan toe. Dat is zonde, zeg. Hij moet afleggen op Varfan omdat de Spanjaard niet goed uitkomt. Hij is uh, gespecialiseerd in het scoren in de knock-outfase. 18 goals maakte hij al in de knock-outfase in de Champions League. En daarmee is hij uh, recordhouder samen met Levchenko uh, trouwens. En uh, zelfs Messi heeft nog niet zo vaak gescoord. Shefchenko in, de, in, de, uh, de... in de... Shevchenko, dat zeg je inderdaad goed. Shevchenko en uh, Levchenko heeft nog nooit de Champions League gespeeld. Dat mocht hij willen. En, uh, <laughs> dat klopt inderdaad. Zelfs Messi, dat wou ik gaan zeggen, heeft nog niet uh, zoveel goals gemaakt in uh, de knock-outfase van de Champions League. Maar uh, Raul kwam er niet tot een schot. Dat zegt ook veel over uh, Schalke op dit moment. De corner die volgde wordt nu weggewerkt door Manchester. En daar wordt een kouder in geleid. Met, uh, aan uh, de linkerkant, Gibson die uh, wacht. Nou, het wordt een combinatie uiteindelijk waar uh, um, Valencia en Anderson bij betrokken zijn. Uiteindelijk kan Escudero ingrijpen en ten koste van een corner... De verdere aanvalsdrang van Manchester United even beteugelen. Het was wel een uh, razendsnelle uitbraak. Het zijn de momentjes waar Manchester in deze wedstrijd op wacht? Laat Schalke maar komen. Er wordt vanzelf een keer een fout gemaakt. En dan met drie, vier keer schakelen aan de andere kant zijn. En uh, proberen op die manier doeltreffend te zijn. Kost dan ook weinig energie. Nu is uh, Manchester even wat onzorgvuldig buitenspel gegeven. Op het moment dat uh, de bal gaat uh, richting Valencia. Een van de doelpuntenmakers dus bij Manchester United deze avond. En een uh, vrije trap aan Schalke's linkerkant. Escuderen. Gaat zich uiteraard achter die bal zetten. Wordt het een lange bal in één keer. Of gaat er via het middenveld gespeeld worden. Nee, hij wordt zelfs weggestuurd door Noyer, Want de keeper zegt, ik doe het wel. Ik trap lang richting de helft van Manchester United. Daar komt die bal ook wel. Maar daar is hij maar even. Omdat Scholster in eerste instantie tussen zit. Dan trekt Manchester United zich weer terug. En zegt, Schalke, hier heb je de bal. Probeer het maar. Dit is je uitdaging. Ga maar rondspelen. En probeer er bij ons maar doorheen te komen. Farfan staat drie meter over de middenlijn. Wordt gedwongen weer terug te spelen naar Ushida. Dan zijn we dus aan Schalke. Rechterkant en via Papadopoulos als verbindingsspeler. Bij Metzelder nu aan Schalke's linkerkant. Ook hij houdt 3-4 meter over de middenlijn weer in. Geeft de bal aan Draxler. Draxler, Gourado. Gourado weer naar Draxler. Dan gaat Escudero wel diep aan de linkerkant. Maar wordt er een andere afspelmogelijkheid gevonden in Edu. Maar de vlag is omhoog gegaan volgens mij voor buitenspel voor Edu. Of hij heeft een overtreding gemaakt op landgenoot Rafael. Nou ja, een van de twee. Er wordt in elk geval gefloten. En een vrije trap voor Manchester United. En ook deze aanval van is dus weer geschiedenis. En het gaat al in zo'n uh, heel laag tempo. En leidt het ook nog eens nergens toe. Uh, Rafael kijkt een beetje moeilijk. pinkt wat. Maar uh, kan wel gewoon door. Zo'n hoog tempo heeft die wedstrijd toch niet. Zeker niet als de Duitsers in balbezit zijn. Dus uh, zelfs pinkt moet hij dat wel aardig kunnen bijbenen. Vrije trap gaat genomen worden door Edwin van der Saar. Die dus weer in de finale gaat. Uh, Halen met een, een grote club. Met Manchester. Een vrije trap die hij heel diep weg kan leggen. Bij Andersson, Nani. Nani probeert dan die bal door te leggen. Richting Berbatov. En dat, nee, dat is niet Berbatov. Dat is O'Shea. Dan moet Berbatov het eindstation ongeveer zijn. Daar komt die bal alleen niet terecht. Escudero kopt hem over de achterlijn. En houdt Manchester een corner over. O'Shea es excuseert zich. Voor zijn bijzonder slechte voorzet. Althans dat vindt hij zelf. Het is niet onaardig. Maar er staat dan simpelweg geen speler in de buurt. Valencia kwam nog een beetje in de buurt. Maar de, het eindstation was eigenlijk Berbatov. Die, zoals we eerder al gememoreerd, nog een doelpuntje moet maken deze Champions League. En O'Shea was wat serieus van plan de corner genomen, ingekopt. Nani die probeert een omhaal. Volgens mij staat hij buitenspel. En als het geen buitenspel is, dan is het nu een gevaarlijk spel. Inderdaad, buitenspel. De eerste keuze die houden we uiteindelijk over. Op het randje van het doelgebied dan mogen we nog even controleren of het allemaal klopt. Nou, hij staat twee meter buitenspel zo ingewikkeld was het niet om te zien. Noyer wordt onder druk gezet bij het nemen van de vrije trap, notabene. Nee, over dit buitenspelgeval zullen geen kamervragen gesteld worden. Dit was uh, overduidelijk op het moment dat Edwin van der Saar nu uh, het balbezit heeft. Namens Manchester United. Dat dus met de 2-1 voorstaat in deze wedstrijd. Ook al twee doelpunten maakt in Kelsenkirchen. Een 4-1 voorsprong dus over twee wedstrijden. En dat na 54 minuten in de tweede wedstrijd. Daar bent u weer helemaal bij. Op het moment dat Schalke wel veel balbezit heeft. Maar daar eigenlijk bitter weinig mee kan doen. Nu ook weer de bal kwijt is. Na een ingreep op het middenveld van uh, Andersson. Wordt Nani weggestuurd aan de linkerkant samen met Uchida Nani draait wat naar binnen. Geeft dan een steekbal richting Berbatov in het Schafsomgebied. Maar weer aan de linkerkant. Legt hem. Een... Wat centrale. Oh, een goede poging wordt daar gedaan door Andersson. Maar die bal die zelt langs de goal van Neuer. En dan denk ik zelfs dat de Duitse keeper daar nog een handje tegenaan kreeg. randstrafschopgebied En die bal draait weg bij Neuer. Goede aanval met Nani, met Berbatov. En uiteindelijk heeft Andersson wel heel veel ruimte om uiteindelijk te schieten. De corner is genomen. Want Neuer heeft die bal dus blijkbaar toch aangeraakt. En er komt weer een corner aan. Omdat de voorzet vanaf de rechterkant uiteindelijk door Escudero over de zijlijn wordt gewerkt. Nee, die is Heuwe dus. Handje er voor over van Noyer. Corner komt er nog aan voor Manchester United. En uh, Andersson die zal uh, balen de gewezen international notabene van Brazilië. Het is al een paar jaar geleden dat hij daarvoor in aanmerking kwam. De corner richting de tweede paal nu, richting Berbatov. Die leunt op zijn tegenstander. Hij is er zelf niet mee eens, de Bulgaar. Was het echt waar? Ja, natuurlijk is het echt waar. Scheidsrechter is natuurlijk niet gek. Hij leunt op zijn tegenstander op het moment dat hij uh, de kopbal uh, wil nemen. En uh, het is uh, Escudero. Hij duwt hem weg meer uh, dan dat hij uh, op hem leunt. Hij leunt eerst en dan duwt hij hem uh, weg. bal over de goal. Van noyer die dan de doeltrap mag gaan nemen. Doet dat midden voor zijn goal. Dat doen niet veel keepers. Hij doet dat redelijk trouw in deze situatie. Nog maar weer eens kijken of hij Edu kan bereiken daarvoor. voorin. dat lukt in eerste instantie niet. Maar Schalke mag wel doorvoetballen. Misschien nog even een kans krijgen om de bal nog bij Edu. En dus gelijk te krijgen. Dat gaat niet lukken. We zijn alweer een kwartiertje onderweg in de tweede helft. En Manchester Leidt in eigen huis bij 2-1 tegen Schalke.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 Naast jullie. Zaterdagnacht om 12 uur, Paul de Munnik in de Overnachting. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.